Het NOS Journaal. Joris Een jongen van acht zit achter de brand die dit weekend een supermarkt in Quinshul verwoestte, dat zegt de politie in het dorp in het Westland. Zaterdag werden vanwege de brand in het Albert Heijn filiaal 55 woningen ontruimd. De supermarkt brandde volledig uit. De politie kwam de jongen op het spoor door verklaringen van getuigen en beelden van een bewakingscamera. Vanochtend is hij opgepakt en verhoord in wat de politie een kindvriendelijke studio noemt. Daarna is hij weer naar huis gebracht. De jongen van acht kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd. Binnenvaartschippers die door de kapotte sluis vastliggen in het Twentekanaal kunnen voor hun personeel werktijdverkorting aanvragen. Sinds begin vorige week liggen er schepen stil bij Eefde... waar een sluisdeur naar beneden was gekomen. De schade voor vervoerders en bedrijven loopt in de miljoenen... Elf ondernemingen hebben werktijdverkortingen aangevraagd voor 30 werknemers. Vervoerdersorganisatie Evo verwacht dat de stremming in het Twentekanaal bij Eefden nog een tijd zal duren. In Eindhoven is iets mis met de kabels van een zwevende fietsrotonde. Daarom is het kruispunt Hovering afgesloten. Daarboven hangt sinds eind vorige maand een fietsrotonde aan een piloon van 70 meter hoog. Er is vastgesteld dat sommige tuien van de piloon gaan trillen... bijvoorbeeld bij harde wind. Door die trillingen kunnen de tuien knappen. Volgens Eindhoven is er geen sprake van instortingsgevaar. Een jongen van 13 uit Veldhoven is opgepakt... omdat hij voor meer dan een ton schade zou hebben aangericht... in Eindhovense stadsbussen. Vorige maand ging hij volgens de politie in de weekend naar de remise... en drong daar filiasbussen binnen. Dat zijn moderne bussen die magnetisch geleid over speciale banen rijden. De jongen bekladde met verf, onder meer elektro elektronica en zitplaatsen in acht bussen, zegt de politie. Hij heeft het een en ander uh, met name binnen in de bus beklad. Dan moet je denken aan ticketmachines, uh, in-check- en uitcheckapparatuur. Maar ook de apparatuur waarmee de bus zeg maar, uh, fulltime geregistreerd wordt. Dat wanneer die stopt, wanneer die weer aanrijdt, uh, videocamera's, uh, dashboard gebeuren. De reden zou zijn dat hij een uitgesproken hekel aan filie heeft. Waarom, is onduidelijk. De Eindhovense politie heeft de jongen vastgezet voor verhoor. Dan nog het weer. Bewolkt, en kans op wat motregen. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen regen, veel wind en ook ongeveer 9 graden. A ah, en de BFK's informatie. Op de A13, Den Haag richting Rotterdam, staat drie kilometer file tussen Delft en de Afrikbergen en Roderijs. De nasleep had een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A29 vanaf, vanaf Bergen op Zoom naar Rotterdam. 2 kilometer bij het knooppunt Vaanplein. Dat knooppunt Vaanplein is dicht vanwege technisch onderzoek naar een ongeluk. Het verkeer kan omrijden vanaf het knooppunt Hellegadsplein naar Rotterdam. Via de Mooi Dijkbrug en Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Nijmegen en Ede-Wageningen. Er rijden minder treinen vanwege een zijn- en wisselstoring. De vertraging loopt op tot een uur.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Springen, supermarkten, voldoende in op de stijgende vraag naar producten zonder allergenen. Dat zijn stoffen die een allergische reactie tot gevolg kunnen hebben. Daar gaan we zo over praten met Marloes Collins, die de eerste allergie supermarkt op internet begon. Daarna gaat Meili Vos, publicist en oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Meili, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ja, over die rollator. Het blijkt dus dat ze toch weer in het pakket behouden moeten worden. En ja. Um, mijn stelling is, Nederlanders zijn niet dom. Als wij de verzekeringen uh, betaalbaar willen houden, ook voor arme mensen... Ja, dan moeten we toch echt dit soort dingen uit het pakket halen. En ik ga erover een appeltje schillen met Fleur Agema van de PVV. Want die willen hem graag in het pakket houden. Ja, dat is redelijk onbegrijpelijk. Maar ze gaat het zo meteen uitleggen waarom. Dat is straks maar eerst. Steeds meer kinderen met een voedselallergie. Het aantal kinderen met een voedselallergie is snel gestegen. Van 2% naar 6% in een paar jaar. Dus in elke klas van 30 kinderen zitten er twee met allergie. In Groningen is zelfs een speciaal allergiecentrum voor kinderen geopend. Maar speelt de markt voor allergievrije producten daar ook wel op in? Marloes Collins is hier te gast. Zij begon met de eerste allergiesupermarkt en ze schreef een allergiekookboek. Goedemiddag, mevrouw Collins. Goedemiddag. Hoe komt dat, dat dat aantal kinderen stijgt met allergieën? Er ja, zijn een beetje twee ja, verklaringen voor. Enerzijds wordt het makkelijker vastgesteld. Dus als je nu met je dochter of met je zoontje bij de dokter komt... gaan ze vaak daarnaar kijken. Dat was vroeger nog niet het geval... En er is ook een uh, hygiëne-hypothese dat we te schoon leven. Dat, oh, ja. is, uh, dat we zo ook... schoon zijn dat men mensen daar allergisch van ja, worden. In ja. feite. Je ziet okay. het bijvoorbeeld in, in Afrika. bij kindjes nog echt wormpjes en dat soort dingen. Daar hebben ze haast geen allergieën. En hier, maar wel wormpjes. Uh, ja, wel wormpjes. En <lacht> wij uh, hebben het andersom. Ja. U heeft een allergie-supermarkt. <lacht> wat, wat zijn de belangrijkste producten die u daar verkocht, verkoopt? Ik, ik verkoop voornamelijk uh, voedingsmiddelen. Uh, en producten voor huisstofmeid. Maar ja. in principe alles voor... Uh, Allergie. allergie. En wat is de top drie? De top drie? Uh, ja, glutenvrij ja, toch wel. Dat is echt, uh, ja, of dat nou koekjes zijn of meel of brood, maar glutenvrij is erg veel vraag naar. Ja. En, en is het een stijgende vraag die u, waar u aan moet voldoen? Ja, Gaat absoluut. het goed met de zaken? Ja. Ja, goed. Nou, voordat we verder gaan praten, gaan we eerst even kennis maken met Oscar uit Groningen. Hij is allergisch voor pinda's, melk en noten. Verslaggever Joke Adema wil weten wat dat betekent voor deze zevenjarigen. Hé, hey, en wat gebeurt er dan als je toch iets eet waar melk in zit? Maar als ik een beetje eet en uh, pukkeltjes. En dat is niet zo van gevoel, moet ik je verzekeren. Vandaag is het de eerste schooldag van het jaar. En op de eerste schooldag. Dan mogen de ouders altijd even koffie komen drinken, bij je drinken En dan krijgen ze ook een koekje erbij. Nu waren er nog wat koekjes over. En nu krijgen jullie ook allemaal koekjes. Lekker alleen het is een beetje fijn Hé Oscar, nou krijgen alle kinderen een koekje. Maar jij eet geen koekje hè? Nee. Wat ben jij aan het eten? Nou, ik eet soms. Um, ik eet vaak uit mijn bakje. Een tractatiebakje is dat. En dat, is, dat zijn bijvoorbeeld deze. Dat zijn kleine gummibeertjes? Ja, maar, waarom eet jij die koekjes niet mee? Nee, want daar kunnen melkgluten in zitten en alles wat ik niet mag. Nou heb jij een, een, een bakje staan, hè? die hebben we net gezien. En in dat bakje zitten allemaal tractaties die jij wel mag. Want elke keer als er hier getracteerd wordt, moet jij iets anders. Ja. Hoe vind je dat? Nou, nah, soms ook wel een beetje vervelend. Dan hebben ze soms muffels mee of cake dat ze van suiker ook wel lekker willen. Want wat mag je allemaal niet eten? Uh, dat kan ik allemaal niet uit mijn hoofd zeggen. Zoveel is het? Ja, dat is best wel veel, ja. Want jij zit lekker een koekje te eten en hij mag het niet. Hm. Niet leuk voor hem. Hey, en als, als hij nou gaat trakteren, dan moet hij zelf melkvrije dingen maken. Heb je we het wel eens geproefd? Ja. En hoe smaakt dat? Best wel lekker. Best wel lekker. Dus het kan wel, hè? Gewoon lekkere, allergievrije dingen. Ja. Het zou kunnen, ja. Nou, We gaan straks buiten spelen. Jij gaat nog even genieten van je gummibeertjes. En jij gaat nog even genieten van je koekje. Nou, de moeder van Oscar, de belle ja, is gaan. Het is voor ons tijd om even naar de supermarkt te gaan hè? Ja, laten we dat maar eens even doen. Dan gaan we eens even kijken. In een, uh, laten we zeggen, willekeurige supermarkt, want we gaan natuurlijk geen reclame maken. Uh, laten we hier maar eens even gaan kijken hoe dat dan gaat, boodschappen doen. Want uh, dat schijnt nogal genoeg te zijn, hè? Ja. Suikerbrood? Nee, jammer. Aardappelpuree? Uh, Aardappelpuree. Oh, Dit product bevat mogelijk sporen van melk en ei. Nee, jammer. Sausjes? Zijn er nog Sausjes, Ja, sausjes. Moeilijk. Aardappel anders ja, ziet ik dan? Anders, Nee. Ik, ik zie alleen wel staan al, al romige tomaten. Ja, dat nee, daar hoeven we al niet te kijken. Romige, dat valt sowieso af. Taart, cake, ja. muffins, ja. cupcakes. Kwarktaat allemaal niet, hè? Kwarktaart valt allemaal af. Uh, al die lekkere glazuurtjes, chocolaugazuur, dat kunnen we ook allemaal al vergeten. Chocotopjes, ja, snacks, nee. bounties. Spits, nee, jo nee. nee. koekjes met de zotane. Daar zijn jullie? Nee, nee, nee. Kokoskransen, bergpijpjes, flappen. Nee. Volgens mij gaan de spekjes gaan. wel eens goed, maar niet altijd. Dus dat is ook per spekje is dat weer, weer verschillend. Dit gaat goed. Dus spekjes, we hebben wat gevonden. Hartstikke leuk. Voor de Oscar niet altijd feest hè? als er getrakteerd wordt of als er een verjaardag is. Nee, nee, voor Oscar is het helemaal niet leuk als er, als er getrakteerd wordt. Dat komt er dus op neer dat wij altijd zelf onze, onze eigen dingen bakken. Dat ik toch nog wat, hè, wat lekkers kan, wat eten. Ja, dat, dat doet wel zeer. Dat, dat vind ik wel heel vervelend. En ik vind het vooral heel vervelend dat eten voor hem absoluut geen feestje is. Hij, hij moet elke avond eten, hè, omdat hij weet dat eten belangrijk is. Maar altijd maar erbuiten staan, dat is sowieso is dat voor een kind nooit leuk. En het, ik zou het zo leuk vinden dat voor hem ook eten een feestje zou worden. Net als voor alle andere kinderen, maar dat het ook iets leuks wordt. En dat is voor hem nu absoluut niet het geval. Dus dat, dat, dat doet wel best wel zeer. Ja. Hoog tijd dat er dus ook voor Oscar feest eten komt. Zo is het. Eindelijk is een keer ook iets met een leuke verpakking. Wat trekt ook en wat hij dan mag, dat zou echt helemaal geweldig zijn. Wat doe Denk je nou wel eens, hè, ik wou dat ik ook gewoon zo'n koekje mee mocht eten? Ja, ja. Dat is inderdaad wel een van mijn grootste wensen. Oscar van Zeven was dat. Ja, maar Roes Collins, u heeft een allergiesupermarkt en u schreef ook een allergiekookboek. Zijn er zulke allergievrije dingen te vinden dat Oscar het ook leuk zou vinden om die te kunnen trakteren of zelf op te eten? Uh, ja, alleen die zijn uh, vaak wat kostbaarder. Ik heb uh, bijvoorbeeld in het assortiment chocoladerepen waar geen melk en pinda noten in zitten. Dus hij zou die mogen hebben. Ja, ja en dat zijn een soort uh, koetjesrepen. Daar moet je het een beetje mee vergelijken. Ah, ja. Dus het ziet er echt wel leuk uit voor ja. kinderen. Ja. Alleen ja, dat is dan niet een, uh, een, een prijs waarvan je zegt: Nou, daar tracteer ik de dertig kinderen nee. mee. Nee, dus dan moet je dat echt speciaal voor hem blijven kopen, zodat hij altijd. Iets anders heeft dan de andere kinderen, daar komt het dan eigenlijk op neer? Nou ja, of je moet een ruim budget hebben om dat ja. te kunnen betalen. Want is dat over het algemeen zo, dat de dingen die te krijgen zijn, dat die duurder zijn? Over het algemeen wel, die worden vaak in kleinere badges gemaakt. En ja, dat is gewoon duurder produceren. Ja. Het kan niet over de grote lopende band, nee. daar is geen markt voor. Neemt de voedingsindustrie die stijgende vragen ook toe? Serieus, heeft u dat de die indruk dat er steeds meer producten op de markt komen? Nou, er komen absoluut steeds meer producten op de markt. Dat is echt het, ge het geval, alleen het blijft wel altijd bij kleine producenten. De grote jongens die hebben er nog erg veel moeite mee om daar uh, op, uh, op in te spelen. Ja, hoe komt dat dan? Omdat de markt nog niet groot genoeg is? Of omdat ze er geen zin in hebben? Wat ja, als je nou hoort, inderdaad 6% zou, van de kinderen zou dat hebben. Maar houdt nog steeds in dat 94% dat niet heeft. Ja, dan is het voor die grote jongens toch beter om uh, voor, de voor die 94% procent te gaan. Nou, laten we eens even naar de woordvoerder van Albert Heijn gaan. Danja Hoogkamer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, merkt Albert Heijn of er een stijgende lijn zit in die markt van allergenvrije producten? Ja, wij merken zeker dat er een stijgende lijn zit in die, in die markt. Wat wij weten is dat er eigenlijk dagelijks 1 miljoen mensen zijn die zich tijdens het boodschap doen afvragen of er allergenen in een product zitten of niet. En dat zijn dus verschrikkelijk veel consumenten die ja. last hebben van een allergie. Uh -huh. En uh, ja, u kunt zich voorstellen dat die mensen precies willen weten welke voedingsstof in een product zit... welke producten ze beter niet kunnen kopen en welke producten ze probleemloos kunnen eten. Ja, en wat doet u eraan om, om mensen op, uh, tegemoet te komen daarin? Nou, er is uh, sinds 2005 een wettelijke verplichting voor alle fabrikanten... om eventuele allergenen op de verpakking van producten te vermelden... Maar om het voor klanten met een voedselallergie makkelijker te maken om eten te kopen, zet Albert Heijn al sinds 2004 pictogrammen op de verpakkingen van eigen merkproducten. En die pictogrammen maken eigenlijk in één op, oogopslag duidelijk... of het product vrij is van bijvoorbeeld melk of gluten... en waar eventueel sporen van pinda's of noot in aanwezig zijn. Ja, ja, dus dan kan je gewoon in het gewone assortiment al kijken bij Albert Heijn... van wat kan ik wel en niet. Ko uh, gaat u ook speciale producten uh, die van die kleinere producenten komen... vertelde me mevrouw Collins net, gaat u die ook in de winkels uh, verkopen? Ja, dat, dat doen we al. Wij hebben halverwege 2010 uh, een vijftal productgroepen geïntroduceerd... Die productgroepen die bevatten glutenvrije, suikervrije, natriumarme, vezelrijke en lactosevrije voeding. En op dit moment hebben we zo ongeveer 160 artikelen die binnen die speciale voedingsproductgroepen vallen. Ja, en gaat dat toenemen in de komende tijd? Uh, nou ja, wij proberen natuurlijk altijd uh, in ons assortiment neer te leggen waar onze klanten behoefte aan hebben. Dus uh, op het moment dat wij zien dat die vraag stijgt, kun je zich voorstellen dat wij ons assortiment daarop aanpassen. Ja, goed. Hartelijk dank. Dank, ja, hoogkamer van Albert Heijn. Maar dus Collins, het is dus een kwestie van ook aangeven bij de winkel waar jij je boodschappen doet dat je die spullen wil hebben. Ja, absoluut. En werkt, dat, werkt dat vaak zo? Ja, zeker bij, uh, bij ondernemers werkt dat uh, zeer goed, omdat ja, die willen toch graag service bieden. Maar er moet ook genoeg markt zijn. Je kan niet verwachten dat een, een, een supermarkt op de hoek... vijftien uh, soorten koekjes heeft, nee, omdat nee. jij dat graag wil. Nee, dat zo zou wel heel niet. willen, maar één of twee pakken, dat is geen probleem. Nee. En Dus die supermarkt die u heeft, die internetsupermarkt... Die zal toch altijd nog wel uh, dan van belang blijven voor mensen... omdat het assortiment daar veel groter is? Denk ik? Ja, het assortiment is gewoon ja, vele malen groter. Ik heb niet vier koekjes, nee, ik heb er 35. En uh, glutenvrij. Ja. Nou ja, en zo ga je dus veel verder door. Uh, dat kan ook, omdat je bereik gewoon groter is. Ja. En uh, Gaat die markt nog verder groeien? Denk zullen er dus nog meer mensen komen met allergieën? Ja, Totdat uh, we allemaal allergisch uh, blijken te nou, zijn? Nou ja, zo? het ligt eraan hoe, hè, of er geen oplossing voor gevonden wordt. Maar als je kijkt nu, als jij zelf een allergie hebt en je krijgt een kindje... dan heeft jouw kindje een verhoogde kans om het ook te krijgen. En heeft je partner ook een allergie, dan verhoogt dat nog meer. Dus ja, uiteindelijk zullen we het allemaal... Uh, ja. als er geen oplossing gevonden nee, wordt. En dan zullen uiteindelijk ook de producten in de supermarkt daar allemaal op aangepast zijn. Ja. Is het eigenlijk lekker de spullen die u in de, heeft, de, heeft te verkopen? Nou, niet allemaal. Hoor. Nee? Nee, nee, nee. Ik, ik hou zelf niet zo van uh, glutenvrij eten. Het glutenvrije brood, als je dat uh, laat bakken door een producent... dan is het altijd wel droger. Uh, als je het zelf bakt, ja, dan krijg je het vers uit je oven... of uit mm -hmm. je broodbakmachine. Ja, dat is, dat is prima te doen. Ja. Maar lang niet alles is. Uh... Is even smaak? Nee. Goed. Nou, dan verkoopt u dus niet alleen maar lekkere dingen. Nee, nee was het maar waar. Hartelijk dank, Marloes Collins. Uh, Allergie-Supermarkt heeft zij. En zij schreef ook een Allergie-Koopboek. Waiting for a sign or two Footsteps Sparrow van Agnes Obel, een singer-songwriter uit Denemarken. Ze woont en werkt op dit moment in Berlijn. Het is afkomstig van haar debuutalbum Philharmonics. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is uh, opiniemaker en oud Tweede Kamerlid Meijliefos. Uh, opnieuw, goedemiddag. Je goedemiddag. kon het net al aan dat je het wilde hebben over de rollator. Ja, inderdaad. En waarom? Uh, het College van Zorgverzekering, dat is een adviesclub die adviseert over hoe we de zorg bijvoorbeeld betaalbaar kunnen houden. Die had gisteren geadviseerd. Nou, Dan de rollator een leesbril naar uit het basispakket. Want uh, ja, dat kan je allemaal zelf betalen. Dus het is niet duur. En je weet op een gegeven moment dat je zo'n ding nodig hebt. Je dus daarvoor kan kan besparen. Ja. Weet je, het zou net zo raar zijn als ik, omdat ik een kind krijg, uh, uit het pakket een kinderwagen zou halen. Die dat... heb jij niet gekregen. Nee, die heb ik gewoon tweedehands gekregen. En, maar goed, als ik hem had gekocht, dan was hij 800 euro geweest. Maar goed, dat, dat, dat, dat doen we niet in het uh, verzekeringspakket. Omdat je weet dat je die kosten gaat maken. Oh ja. En nu is het zo dat iedereen die wil een rollator en een leesbril kan krijgen? Ja. Nou, die zitten dus in het pakket. Dus als jij dus een relator uh, wil of denkt nodig te hebben... of voorgeschreven krijgt, dan krijg jij standaard... voor ongeveer 75 euro, zo'n blauw ding, van goed. Ja. Uh, en die zijn hartstikke goed, maar ze zijn ook veel goedkoper op marktplaats te krijgen. Maar ja, de, de argumentatie van CVZ is... van nou ja, daar kan, kan je rekening mee houden. Verzekeringen zijn... Uh, die heb je voor alles waar je eigenlijk geen rekening mee kan houden. En de dingen die je niet kan betalen. Bijvoorbeeld als je, je heup breekt. Ja. Nou, er zijn veel ouderen die dat echt niet zelf kunnen betalen. Nou, daar hebben we verzekeringen ja. En jij bent het met ze eens, dat is goed naar je laten. Ik ben het hartstikke met CVZ en vorig jaar ook met minister Schippers. Maar toen heeft de PVV dat tegengehouden. En het is nogal veel geld, dus 10 miljoen. En zo zitten er wel meer dingetjes in het basispakket... waarvan je kan afvragen, nou, moeten we dat nou wel in de grote pot oh ja. stoppen? Want de premies worden zo te hoog. En je wil praten daarover met Fleur Aargemaar, ja, Kamerlid voor, voor de PVV. Waarom ja. zij... Uh, nou, zij heeft uh, gisteren gelijk ook bezwaar gemaakt en zij heeft vorig jaar ook uh, minister Schippers ervan weerhouden om de rolator uit het pakket te halen. Ja, mevrouw Aegema, goedemiddag. Hoi. Waarom heeft u bezwaar tegen het uit pakket halen van de rollator en de leesbril? Nou ja, precies ook de argumentatie die uh, mevrouw Meili Vossen aangeeft. Uh, ja, dat is typisch de P van de A. Die, uh, die met een redenatie komt die totaal uh, mank gaat. Want als je het dus hebt over een zwangerschap waar mevrouw Vos mee komt... ja, die zit wel in het pakket natuurlijk, de kraamzorg. Dus, maar de kinderwagen uh, niet, vertelde Nee, we ze hebben het over de kinderwagen. We hebben het over ja. de juiste vergelijking. En een rollator kan je vergelijken met een kinderwagen. Ja, het is Absoluut. een hulpmiddel, dat heeft u zelf ook over hulpmiddelen met ja, lopen. Ja, ja. Kijk, het is dus hebben... heel wat anders dan een keizersnee, Het Een, een, een is inderdaad een, uh, een hulpmiddel, zoals een looprek ja. of krukken of een rolstoel... En daarmee behoort het ook tot de basiszorg. En het is zeker geen vervoersmiddel. Want als je nu dus ziet dat er zo'n 15.000 mensen per jaar een heup breken. waarvan er een kwart binnen een jaar overlijdt. en nog eens 25% invalide blijft. dan zie je ook wel de noodzaak in om ouderen die veel langer thuis wonen. Ook het oude beleid van de Partij van de Arbeid. om om daar ook als overheid uh, uh, bij betrokken te blijven... dat die mensen ook in een thuissituatie de juiste hulpmiddelen hebben. U dus ja, zegt, maar... die rollator is gewoon heel belangrijk voor oudere mensen. Ja, want de directe kosten van een valincident zijn uh, uh, bijna 3.500 euro. Ja, euro. En, en daar wil ik heel graag premie voor betalen. Daar is ook een verzekering voor bedoeld. Maar een rollator, nogmaals, is een gekoop ding... wat je de meeste ouderen zelf kunnen betalen. Ik bedoel, uh, u weet ook, net als ik, uh, dat heel veel 65-plussers uh, nou, redelijk inkomen hebben. 3% is echt, zit dan de armoedegrens. Voor hen zou je via de bijzondere bijstand, dat gebeurt overigens ook, als zij echt gewoon geen relaten kunnen betalen en ook hun familie en hun kinderen dat niet voor ze willen betalen, geef je dat via de bijzondere bijstand. Maar alle ouderen kunnen echt wel een geldje uittrekken voor een tweedehands relatie. Want laten we wel wezen... Een dus geldje er... is 25 euro, geloof ik. Het gaat om minimaal 75 euro. En in wezen gaat, ja, het, gaat, het, nog gaat het nog niet om, om, in wezen gaat het, nog niet om. Uh, het geld. Het gaat om het principe wat is basiszorg? Nou, wat is niet. het pakket en wat hoort uh, daar niet in? Mevrouw Arschma, uh, denk je nou werkelijk dat Bel... Nederlanders zo ontzettend dom zijn? Nee, dat 20, 25 euro, dat met, dat, met, dat, met dat... Nee, 25 euro kost een tweedehands relator. Dan moeten we echt even een beetje zuinig zijn. En u denkt nou werkelijk dat mensen daarin trappen, dat u dan zich hard gaat maken voor die relator... terwijl aan de andere kant het PGB wordt afgeschaft. Daar hebben mensen, arme mensen, echt last van. Mevrouw Agema. Nee, mensen ja. zijn niet dom. Nee, inderdaad. Mensen die uh, vroeger ook op de Partij van de Arbeid stemden... Ja. met een lager inkomen. Mensen die nu vaak nog leven alleen maar van een AOW'tje... of een klein pensioentje. Dankzij de PvdA Daar is, hebben ja, we nu de AOW. Mevrouw Aangema. Uh, nou ja, dat zijn wel de mensen die op dit moment... waarvan mevrouw uh, Meili Vos dus uh, zegt van... Nou, ja, uh, geeft die mensen maar geen rollaat meer vanwege de kosten. Maar, ja, klopt. Ja, dat zeg uh, ik, omdat wij de kosten zelf... Uh, Even mijn eigen manier laten afmaken. op het moment dus, wat, wat er ook nog bij komt kijken... is bijvoorbeeld uh, gêne en uh, schaamte. En wat je dus ziet, is dat als gevolg van zo'n valincident... er zoveel mensen of overlijden, of blijven de schade houden... en uh, de kosten van... Uh, van zo'n ongeval dus niet alleen uh, emotioneel... maar ook uh, echt qua kosten veel schade met zich uh, meebrengt... Um, dan zul je ook die afweging ja, maar moeten dan maken. Komt er toch niet en er zijn we als samenleving veel beter af... Uh, als we dus wel dus, uh, de hulpmiddelen en ook de looprekken en de krukken... want dan gaat het hier natuurlijk ook Maar wacht even, om u heeft echt uh, heel veel verstand vervoeden. van zorg en van ouderen... Ja. want dat weet ik, dat u daar heel veel verstand van heeft. En u heeft het nu echt over twee dingen. Namelijk, als je inderdaad valt aan een heupreekt... dan ben ik echt dolblij dat we dat dus in het pakket hebben. Dat dat verzekerd is, dat die mensen geen zorgen hoeven te maken... over die duizenden euro's en over een bezuiniging... die voor een heel klein dingetje wat de meeste mensen zelf kunnen betalen... daar gaat u nou zo'n ontzettende ophef over maken. U kunt zich beter druk maken? Ik ben niet degene die de ophef maakt. Ik heb het hele gesprek niet geïnitieerd. U hebt mij uitgenodigd. Ik heb u uitgenodigd om eens uit te leggen... waarom u deze 10 miljoen in de voorrelatie laat houden... maar dus andere bezuinigingen wel laat doorgaan. En ik bedoel... Ja, ja, moet mevrouw, deze, we moeten de begroting betalen. We moeten ook leren rekenen. Want kijk, in de zorg gaat het. Nee, in de zorg je moet je hebben we We hebben het, het in de zorg over een begroting. Proberen. Nee, nu mag ik. Die begroting is 70 miljard groot. 70 miljard. En dat is iets anders dan 10 miljoen. Ja, nee, maar 10 miljoen is nog steeds 10 miljoen. Ik bedoel, misschien vindt u dat weinig. Ik vind nee, dat hartstikke ik heb veel. Het niet, maar, nee, ik heb het ook. Maar, nee, zeker op, maar, niet. Vergeleken met de 70 miljard. Ja, maar we moeten uh, toch op de kleintjes gaan letten. En als we al beginnen te sputteren om uh, een relator. dan kunnen we echt nooit de kosten van de zorg in de hand houden. wacht maar u bent het er mee eens toch, dat we moeten bezuinigen in de zorg, of niet? Uh, nee, kijk, de Partij van de Arbeid. die wilde deze kabinetsperiode uh, 2 miljard bezuinigen. Dat wilden wij niet. Uh, daar Wie hebben gaat wij het VVD. En uh, CDA ook in meegekregen. Er komt dus 15 miljard deze kabinetsperiode bij in de zorg. Dat is ook hartstikke belangrijk. Want kijk, er zijn maar twee grote rijkdommen. En enerzijds is dat je gezondheid en anderzijds is dat je vrijheid. En ik ben er hartstikke blij mee en trots op dat ik deel uitmaak van een partij... die die twee dingen oh ja. uh, als, als hoogste goed uh, uh, in hun pakket. hebben Ik vind het prima, waar komt staan. die 15 miljard vandaan? Ik vind 15. 15 om, ja, ik. maar waar komt die 15 miljard vandaan? Dat is allemaal ook belastinggeld. En uiteindelijk, zeg maar, hebben arme mensen hebben last van... als u dus die premium continu laat stijgen omdat u dingen blijft beloven moeten uiteindelijk mensen met een middeninkomen en een laag inkomen... steeds hogere zorgpremies gaan betalen. Ik heb nog Dat een vraag aan mevrouw Aangema. Ja. Maar 3% van de ouderen is arm. Waarom kunnen ze het niet gewoon zelf betalen? Het gaat hier om of het basiszorg is, of dat het een, uh, een extraatje is. Of zoals bijvoorbeeld de VVD het ook wel eens heeft genoemd... een vervoersmiddel, zoals een fiets. Uh, daar is het niet mee uh, te vergelijken. Het is een principiële um, kwestie voor het u? Het is een hulpmiddel. En hulpmiddelen horen bij basiszorg. Ja, dat geldt dus ook voor de kruk. Meestal en ook bent voor u de best rolsteen. duidelijk, maar dit begrijp ik echt niet. Ja, maar er is dus echt een verschil tussen een hulpmiddel en een vervoersmiddel. Nou, en, en als uit. u dat niet wil begrijpen, dan, nou, dan wil u dat niet begrijpen. Maar een vervoersmiddel, ja, dat is een, een fiets. Of dan ga je met de auto of wat dan ook... Ja. Maar een hulpmiddel, als je dat niet gebruikt, um, dan kom je dus simpelweg je bed niet uit of je huis niet uit. Dus je hebt het simpelweg nodig om uh, überhaupt je voor te kunnen bewegen. En, en wij, vinden dat dat dat de basis is. wij vinden dat dat de basis is van de beschaving zoals het in Nederland uh, uh, moet zijn. Ook al kan je wij het zelf zullen betalen. Blijven strijden. Ook al kan je het zelf um, betalen dus. Dat vindt u, ik vind het niet erg dat een miljonair ook gewoon zo relaat dat je voor 75 euro krijgt. Dat vindt hij dus blijkbaar niet erg. Nee, kijk, als je een onderscheid gaat maken tussen wie het wel of niet zou kunnen betalen, dan kom je met uh, heel veel administratieve lasten. En dan ga je weer extra bureaucratie in het leven roepen. En dan kan je beter dus gewoon één lijn trekken en het uh, altijd vergoeden. Want als je, als je onderscheid gaat maken, dan ben je dat geld dus kwijt. Aan administratieve lasten en uh, bureaucratische. Dat okay. de PVV lonsen. niet graag als minister van Financiën geleverd. Dat zou ik echt niet willen. Nou ja, kijk, wij hebben onze, onze centjes. Wat beter op ordeningen van dan de Partij van de Arbeid. No, dat ik. En uh, wij zorgen voor Waar heel wat meer, uh, voor heel wat woord, meer uh, miljarden in de zorg dan de Partij van de Arbeid. En uh, daar ben ik reuze trots op, want als dan de Partij van de Arbeid ligt, gaan er 15.000 15 uh, verpleegkundigen af. Ach, de uh, bij ons komen er 12.000 bij. Oké, okay, we en gaan dan ben ik reuze trots beëindigen. op. Fleur Aegema van de PVV en uh, mij Vos, als oud-kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Beide hartelijk dank. Ja. En dit is de dag, zit erop. Kijkt u nog even op de website. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. En uh, na het nieuws van half vier, de VPRO, de villa met Tessel, Tesselblok. Hallo Elsbet, goedemiddag. Uh, hoe kun je bewijzen dat het slikken van een de oorzaak is geweest voor een moord. Dat is niet makkelijk. Seroxat is een antidepressivum dat, dat is wel bewezen, tot zeer gewelddadig gedrag kan leiden. En dit middel speelt een rol in de tweevoudige buffalo-moordzaak. En we praten over Hongarije. Europa maakt zich ernstig zorgen over dat land. Nu gaat het dus niet om geld, maar over de democratie. Glijdt dat land dik twintig jaar na de val van het communisme opnieuw af tot een dictatuur. Dat zometeen in de villa. Eerst het nieuws, nu Juri Stubanitsky. Radio 1, het NOS-journaal. De brand die een Albert Heijn-filiaal in Quinshul verwoestte... is veroorzaakt door een jongen van acht. Dat zegt de politie in het dorp in het Westland. De jongen is vanochtend verhoord in wat de politie een kindvriendelijke studio noemt. Daarna is hij weer naar huis gebracht. De jongen van acht kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd.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 Die visie wordt volgende week zaterdag gepresenteerd op het partijcongres. In de kabinetsformatie hebben VVD, CDA en PVV afgesproken... dat er niet aan de hypotheekrenteaftrek wordt getorrend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. de ANWB informatie. Ongelukken de hele middag al bij Rotterdam. Nu weer twee nieuwe. De eerste op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de afrit Berkel en Rode Reis staat vier kilometer vanaf Delft... de rechter rijstok is dicht. En ook een aanrijding nu op de A20 vanaf Gouda naar de Hoek van Holland... bij Spaanse polder. In de file vanaf knooppunt plein 2 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. De A29 is afgesloten vanuit Bergen op Zoom de Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Hellegatsplein via de route Moerdijkbrug-Dordrecht over de A59, A17 en A16. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op Radio 1 met na vier uur ons buitenlandpanel dat vandaag onder meer de blik richt op Afrika waar de rijke landen een schimmig soort landjepik aan het spelen zijn. In onze rubriek Metropolis bekijken we hoe ver je kan gaan met politieke satire in Indonesië en Hongarije. Nog maar een dikke twintig jaar vrij van communistische repressie en nu volgens velen hard op weg opnieuw een dikke te worden. De Europese Commissie praat vandaag over mogelijke sancties... en wij duiken in de ziel van de Hongaar met journalist Henk Hiers... die sinds 1989, het jaar van de val van de muur, in Hongarije woont en werkt. En wilt u reageren of meer zien en horen over de villa? ga dan naar onze site www.vpro.nl. Dit is Radio 1, Vila, VPRO. Maar eerst, het slikken van seroxat kan leiden tot agressief gedrag en zelfs tot moord. Het is de vraag of dat ook het geval is in de buffalo moordzaak Alassam S. wordt verdacht van tweevoudige moord en hij slikte op het moment van de moord dit antidepressivum. Het Openbaar Ministerie wil nu een objectief naslagwerk voor rechters over de werking van dit middel. Ik heb aan de telefoon Anton Lonen. Goedemiddag. Hoogleraar farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen. U uh, was een van de zeven getuigendeskundigen in een zaak waar die het eerder speelde. Dat uh, is bekend geworden onder de Bijlmoorden. Een vrouw die zonder enige ogenschijnlijke aanleiding haar man en kind ombracht. En uh, zij was juist begonnen met het slikken van Siroxat. En u legde toen een verband. En de rechter heeft dat eigenlijk gehonoreerd, hè, dat verband dat u legde. Um, ja, ik heb uh, een uh, argument aangedragen dat er sprake zou zijn van een mede-oorzakelijk verband. Mm -hmm. Dus dat in deze zaak uh, de depressie van uh, de betreffende uh, vrouw. maar ook het gebruik uh, van een ongebruikelijk hoge dosering van het middel paroxetine. een rol kan hebben gespeeld. Mm -hmm. En uh, de rechter heeft dat. Uh, heeft dat uh, ten dele overgenomen... Mm -hmm. en uh, daardoor uh, verklaard in het vonnis... dat uh, de betreffende persoon grotendeels ontrekeningsvatbaar was. Ja. Kan je eigenlijk iets zeggen over het, het percentage uh, mensen... waarbij het slikken van, van dit antidepressivum... tot echt ernstige, agressieve, uh, agressie leidt? Uh, daar is... Uh, ...met zekerheid weinig over te zeggen... ...behalve dat de kans daarop uitermate klein is. Uh, er, vele miljoenen mensen gebruiken deze middelen... Ja. ...en uh, slechts in een enkele gevallen uh, is er sprake van uh, agressiviteit... Van ...wat ook tot uh, een ernstig uh, delict leidt... ...of een mm -hmm. ernstige mishandeling of moord... Uh, op, een, uh, op een persoon. Uh, het is dus niet zo, want dat is men dan snel geneigd te denken... dat uh, als je dit antidepressiefum slikt... dat het altijd zal leiden tot uh, agressief gedrag. En misschien in sommige gevallen maar tot, tot uh, dan de erge uitkomst van moord. Dat is niet gezegd. Het heeft met dosering te maken... maar blijkbaar ook met hoe een patiënt erop reageert. Ja, de individuele reactie van de, van de patiënt is, uh, is uh, sterk wisselend... En eh, ik eh, ben ervan overtuigd dat door het gebruik van dit soort middelen veel meer eh, lijden wordt vo voorkomen mm -hmm. dan dat er uiteindelijk door wordt veroorzaakt. Ja. Um, als we eens even naar deze zaak kijken, de zaak tegen Alassam S., die buffalo moord De officier van justitie zegt dat de concentratie van het middel in het bloed niet hoog genoeg is om van invloed te zijn. Houdt dat dan stand naar wat u net zei? Dat kan namelijk wisselen per persoon. Wat heeft hij hier voor instrument in handen als hij dit zegt? Uh, op de eerste plaats wil ik, wil ik zeggen dat ik absoluut niets over deze zaak weet. Nee, laat uh, dat begrijp ik. Dat komt onder de rechter. Ja. Dus, uh, in zijn algemeenheid, wat de maar hoeveelheid in de kan zijn. algemeenheid is het zo dat er een, uh, een beperkt aantal uh, meldingen zijn... Van, uh, van ernstige agressie naar gebruik van het middel. De meeste meldingen die vinden plaats in de eerste weken... na de start van het middel en mm -hmm. soms zelfs na een eenmalige inname van een eenmalige dosis. Ja. Dus het, uh, op dat moment zijn de uh, bloedspiegels nog niet hoog. Dus ik denk dat uh, het argument niet zo uh, kan zijn... dat je een direct verband tussen de bloedspiegel... en het optreden van agressieve incidenten kunt, uh, kunt aannemen. Nou, als, als u dit zegt, dan kan ik me zo langzamerhand voorstellen... dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd... luister eens, wat wij eigenlijk nodig hebben is... een werkelijk objectief en betrouwbaar naslagwerk over de werking van dit middel? Want uh, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Elk geval staat blijkbaar op zich. Hoe, hoe kan je dan van een rechter verwachten dat ze daar iets zinnigs over uitspreken? Ik denk ook dat uh, dat het nu op het ogenblik uitermate moeilijk is voor, uh, voor rechters. Mm -hmm. En daarom heb ik uh, bepleit dat er een werkgroep komt van... Uh, uh, aantal deskundigen vanuit verschillende disciplines die uh, eigenlijk een, een handreiking uh, maken uh, voor de verrichting van het, uh, van het onderzoek, het politieonderzoek, maar mm -hmm. ook het gerechtelijke onderzoek. En uh, een aantal uh, criteria weergeeft uh, waardoor de rechter meer duidelijkheid kan krijgen over waarover precies een beslissing moet worden genomen waarover het vonnis precies over gaat. Ja. En uh, die, die uh, werkgroep of de mensen die dat samen moeten gaan stellen... dat, de, dat kunnen mensen uit uw discipline zijn. Dus bijvoorbeeld uh, de farmacotherapie. En welke disciplines nog meer? En dan natuurlijk komt mijn volgende vraag... en allemaal graag losstaand van de farmaceutische industrie... van de industrie die dit soort middelen maakt. Uh, ik denk dat, dat er uh, in ieder geval forensisch uh, psychiaters... en psychologen bij betrokken moeten zijn... ...dat er eh, in ieder geval ook eh, juristen eh, en, en opsporingsdeskundigen bij moeten, moeten zijn. En eh, daarnaast inderdaad eh, eh, neurobiologisch en eh, geschoolde mensen en farmacologisch geschoolde mensen. Het probleem is ook dat eh, de verschillende disciplines van elkaars werkveld eigenlijk eh, weinig weten... Mm -hmm. En juist door ze bij elkaar te brengen en met elkaar te laten, van gedachten te laten wisselen... kan er misschien een, een betere handreiking ontstaan. Goed. Nou, laten we hopen dat een uh, dergelijk uh, handboek naslagwerk... er binnen niet al te lange tijd beschikbaar is voor de rechtelijke macht. Anton Lohne, hoogleraar farmacotherapie verbonden aan de Universiteit van Groningen. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.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 in onze nieuwe rubriek Metropolis Radio zijn verslaggevers over de hele wereld deze week op zoek naar het antwoord op de vraag hoe ver kun je gaan in het belachelijk maken van je eigen leiders. Welke grappen kunnen wel en welke absoluut niet. Gisteren hoorden we van Lex Rietman uit Spanje dat een spotbrent waar een blote prins Filip vrijend met zijn vrouw op werd afgebeeld meteen werd verboden, al hielp dat niet veel.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 Maar dan Indonesië. De president daar heeft geen gevoel voor humor. De activistische groep Petjat verwijt de president... onder andere de corruptie in het land niet aan te pakken. Actie voeren doet de groep op ludieke wijze... maar daar is de president absoluut niet van gediend. Correspondent Wilma van der Maten bezocht de coördinator van Petjat... Jozef Rizal. Achter de computer in het kantoor van Jozef. Jullie bestaan nu twee jaar. En de eerste actie tegen president... Sosilo Bambang, Judo Jono en zijn regering begonnen met. Een kabaal. Dus ik laat er nu een filmpje van zien. Zo'n vette Indonesische koe. die zich graag in de modder wentelt. en nog steeds als traditioneel landbouwwerktuig in de rijsvelden wordt gebruikt. In Indonesië staat de kabaal nog steeds voor luiheid en dommigheid. En hier staat die vette kabaal. op een van de populairste pleinen in Jakarta. met op zijn kont. Een foto van de president. En nee. very sensitive, you put his picture on the S of the Buffalo. Especially. Maar met deze demonstratie hadden jullie de poppen wel flink aan het dansen. Politie bereag ziet, dan maast je Ik werd urenlang verhoord door de politie, omdat ik de president voor dik, lui en dom zou hebben uitgemaakt. En toen kwamen ze weer terug. toen werd ik opnieuw meegenomen voor verhoor, want toen wilde de politie weten waar de kabouw was gebleven. De president zou de opdracht hebben gegeven om het beest in beslag te nemen. Wist ik veel waar het dier gebleven was. hadden hem voor een dagje gehuurd van een boer. Uh, Jadi ini aksi ini tidak berapa lama setelah kerbau itu dilarang. Kemudian ada momentum tahun baru imlek waktu itu. Nou, de ludieke demonstratie had vergaande gevolgen in Indonesië, want vanaf dat moment mocht er volgens een presidentieel besluit niet meer met dieren gedemonstreerd worden. Maar om te treiten gingen we natuurlijk opnieuw met dieren de straat op. Een slak. Een slak. Hier, een uh, filmpje van een rijtje slakken op een vel papier met daarop de naam Sony Boy. En dat zijn de initialen van... President Sosilo Bambang Yudhoyono En de politie wist zich geen raad. Maar dan had Jeez of mij het hoogtepunt van een demonstratie van afgelopen september zien. Dat was op de verjaardag van president Sosilo Bambang Yudhoyono Met maskers die het gezicht van de president moesten voorstellen. En een enorme Pinocchio neus zou voor het paleis van de president gedemonstreerd worden. Taxinya, masih taxinya, taxinya, itu maar meteen bij aankomst voor het paleis werd de taxi in beslag genomen met daarin de maskers en de taxichauffeur barstte in huilen uit. Hier allemaal persfotografen en de politie die handen vol met Pinocchio-maskers afvoert. En jij, Youssouf, werd opnieuw meegenomen voor verhoor. Dit is eigenlijk de gagasen van de kritiek van de politiek de van de ja, de politie vertelde dat de president in zijn paleis had staan Stambrissen... toen hij van die Pinocchio-maskers hoorde. In ieder geval de conclusie zegt die, die de politie ook wel achter de schermen wilde maken... is dat de Indonesische president niet alleen last heeft van een veel te lange neus... een Pinocchio-neus, maar ook veel te lange tenen. Geen gevoel voor humor dus bij de president van Indonesië. En morgen in Metropolis Radio... Herkent u hem nog, Silvio Berlusconi? Hij mocht zelf graag foute grappen maken, onder andere dus over de bronzen kleur van Obama. Maar iedereen die hem te veel onder vuur nam op televisie werd meteen van de buis geslingerd. Hoe gaat dat nu in Italië? Dat hoort u morgen in Metropolis Radio. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. En jij zegt, het zal nog zoveel mooier zijn. Goeni en Sarah Bettens, met propere ruiten. Uh, wij gaan het hebben over Hongarije. Sinds 1989 is het land verlost van het communistisch regime. Sinds 2004 lid van de Europese Unie. En nu vandaag het politieke zorgenkindje van diezelfde Unie. De nog uh, relatief jonge democratie is volgens critici... onder premier Viktor Orban hard op weg opnieuw een dictatuur te worden. Henk Hiers is journalist en woont al sinds 1989 in Hongarije. Goedemiddag Henk. Je zou in de studio in Boedapest zitten, dat zit je ook. En we hadden een prachtige lijn, die is ineens verdwenen. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met de nieuwe grondwet van deze premier <lacht> Orbán, waarin hij ook de pers probeert te breidelen. Ik wilde eerst even over jou hebben. Jij hebt uh, een prachtige site met de titel Kuifje in Hongurië. Kuifje gaat altijd naar hele ge gekke rare landen, waar heel weinig goeds van te, uh, te verwachten valt. Hoe guur is het in Hongarije onder Orbán, Henk? Het is guur aan het worden. Mm -hmm. uh, ik zou nog niet uh, willen zeggen dat het een, een dictatuur aan het worden is. Dat gaat me nog wat verder. Het is het zeker ook nog niet. Mm -hmm. uh, maar het begint wel een steeds autoritairdere samenleving te worden, waarbij vooral uh, de, de huidige regering van premier Orbán probeert zoveel mogelijk machtsposities in te nemen en, mm -hmm. en te claimen voor zichzelf, uh, om te garanderen dat ze niet alleen nu uh, een soort absolute macht uitoefent, maar dat ook voor de komende vijf die misschien zelfs 15 jaar kan gaan doen. Ja, dat duikt toch ja, wel op licht. Er worden allerlei democratische normen uh, uh, uh, ondergraven. Nou precies, de Europese Commissie praat vandaag hè, over... over uh, ze zijn ongerust, praat daar vandaag over... en stellen nog een weekje uit om uh, echt te komen tot eventuele sancties. Waar, waar maken ze zich zo'n zorgen om? Er is een nieuwe grondwet waarin van alles en nog wat geregeld is... Uh, als het gaat om pers en rechtelijke macht, leg eens uit. Waar, wat zijn de prangende punten? De, de meest prangende zijn dat, uh, dat deze regering uh, op een hele, in een hele reeks instituten... die onafhankelijk zouden moeten zijn, mm -hmm. dat ze die tot een soort partijorganen maakt. Dan heb je het over bijvoorbeeld, daar begon het een jaar geleden mee, de Mediaraad. Dat is een zeer machtige raad geworden. Die natuurlijk net als de media, het commissariaat van de media in Nederland een beetje onafhankelijk zou moeten zijn. Mm -hmm. Maar die onder partijcontrole staat. Hetzelfde hebben ze uh, afgelopen december gedaan met de gerechtelijke gerecht, macht... Die is zo hervormd dat aan het hoofd van de rechterlijke macht nu iemand staat die een nauwe vriend is van de familie Orbán, notabene. Um, en die, die dame, die rechter, die heeft nu de macht om, om honderden rechters uh, te vervangen, uh, te oordelen over hun promoties, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En daarmee zeggen ook uh, een, een groot aantal rechters, wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig aangetast. Nou, dan heb je al dat twee vertelde... heel, erg, heel erg belangrijke zaken voor een democratie, namelijk pers en vrijheid van rechtspraak. Ah. En, en hetzelfde geldt op het economische vlak. Dus de Nationale Bank, de Rekenkamer, uh, uh, het CPB, uh, de, de, de Hongaarse equivalenten daarvan, uiteraard. Ja, dat begrijp ik. Al dat soort organen daar zitten tegenwoordig op de Nationale Bank Na, uh, uh, nog overigens... daar zitten uh, belangrijke mensen die daardoor door Fidesz, door de regerende partij zijn benoemd. En niet zomaar voor vier jaar, voor de tijd dat ze regeren. Nee, voor negen jaar, voor twaalf jaar en met opties tot, tot wel 25 jaar. Mm -hmm. Dus dat heeft hij in zijn hoofd, misschien wel 25 jaar of langer. Ja, dat <lacht> ja. heeft hij in zijn hoofd. Je, je dat zei dat de Nationale Bank, is, is, die staat nog niet onder staatstoezicht... Nou, dat is ongeveer de laatste waar het hoofd nog geen door Fides benoemde persoon is. Mm -hmm. Die weigert ook af te treden ondanks aandrang van Fides. Eind december zijn er wel een aantal wetten aangenomen die het uh, de regering mogelijk maken om dat probleem te omzeilen. Hmm. Om, bij wijze van spreken, de, de Nationale Bank, dat is een beetje het idee, op te laten gaan in een nieuw instituut. Dat nieuwe instituut krijgt dan een nieuw hoofd, benoemd door de Fides-regering. En de Nationale Bank-president mag dan wel blijven zitten, maar heeft vervolgens niks meer te vertellen. Dus zo proberen ze dat te omzeilen. Dat weet, weet je, Henk, is een je groot punt van Je vraagt je af wat, wat, wat deze Viktor Orban beweegt. Die Fides-partij, in, in de tijd waar we het over hebben... en dat is ook het jaar waarin jij in Hongarije bent gaan wonen... Uh, de val van het communisme. Toen leek de Fides een soort D66, zal ik maar zeggen... een soort liberale partij. Hij, deze Orban, was heel veelbelovend. Die vroeg om vrije verkiezingen en zo. Die is in die twintig jaar of iets meer... wel ongelooflijk radicaal veranderd. Wat bezielt hem? Wat, waar gelooft hij in? Uh, nou hij is, de, de grote verandering is al in 1994 gekomen. Heeft hij heeft die omslag eigenlijk al gemaakt, is hij opgeschoven naar de christelijk-nationalistische kant. Uh, ik denk dat hij persoonlijk uh, vooral een opportunistische politicus is. Die, die kijkt waar de macht is mm -hmm. uh, en, en dat uitspeelt. En dat is zijn persoonlijke motivatie naar mijn gevoel. Macht. Uh, Simpel macht. Ja, pure ja. opportunistische machtspolitiek. Hij, hij is in zijn jongste jeugd marxist geweest. Hij is zoals je zei, een soort linkse d er geweest. Hij is nu weer uh, rechtsnationalistisch. Mm -hmm. Het maakt hem niet uit als hij maar stemmen wint. Dat geldt denk ik niet voor de mensen die die vertegenwoordigt, de, de, de maatschappelijke laag die die vertegenwoordigt. Dat, zijn, uh, uh, dat is een christelijk conservatieve partij ja. die zegt, kijk, de, de democratie in West-Europa is te ver doorgeschoten. Te ver doorgeschoten naar links, naar te liberaal, naar te veel overleg en verzoening en compromis. We hebben een efficiënte, sterke, krachtige regering nodig die gewoon kan ingrijpen in de maatschappij en geen gezeur. Hmm. Nou, dat is... Dat is de manier waarop zij uh, verdedigen wat ze nu doen. Ze zeggen. Er zijn vele types van democratie en dat wat in West-Europa bestaat... Is, is niet zaligmakend. Dat is wel lastig voor ze om dat te denken... want ze zijn wel gewoon lid van de Europese Unie. Weliswaar niet van de euro, maar wel van de Unie. En die Unie die, uh, keert zich nu tegen hen juist omdat zij vinden... dat ze die algemene democratische waarden die wel gelden in Europa... dat ze die met voeten treden. En zij zijn niet de enige. Er waren in Boedapest, zie je ook niet zo vaak... het begin van dit jaar, dus nog maar kort geleden... ook echt demonstraties tegen Orbán. Ja, dat is zo, maar je moet niet vergeten uh, dat uh, Orbán ook nog steeds heel veel aanhang heeft. Mm -hmm. uh, de, de bevolking in zijn algemeenheid is denk ik in, in zeer grote delen zwaar teleurgesteld. Niet alleen in het economisch systeem wat ze hebben gekregen na 1989, dus in het kapitalisme... Uh, maar ook zeer teleurgesteld in hoe de democratie werkte. Mm -hmm. En ik denk dat een vrij algemene opinie is. 60, 70 procent van de bevolking. Van laten maar een sterke man komen. Die een einde maakt aan de corruptie. Die, die uh, orde op zaken stelt. Die, die, die gewoon zorgt dat we het goed krijgen. Ja. Dat is het sentiment waarop. Een enorme verkiezingsoveringen heeft gehaald anderhalf jaar geleden. En dat is het sentiment waarop hij nog steeds steert. Juist, en dan denken ze inderdaad, de Hongaren die zijn, ze zijn teleurgesteld na het communisme kwam het vrije westen en het kapitalisme. Nou, we hebben allemaal gezien dat is inderdaad behoorlijk in elkaar gevallen nu. En, en Hongarije staat ook aan de rand van de economische afgrond. Dus je kan je die teleurstelling voorstellen. Maar zo'n sterke man, dat kan ik me toch, dat kan ik dan toch weer niet helemaal plaatsen. Denken zij dan werkelijk dat Orban uh, uh, niet corrupt is en niet aan baantjes vergeven doet en dergelijke? Ik denk dat ze dat gehoopt hebben. Dat mm -hmm. ze dat hoopten toen ze anderhalf jaar geleden massaal omstemden. ontstemden. Je ziet nu alom dat de teleurstelling ook uh, in deze regering toeneemt. Uh, de, de opiniepeilingen, daar, daar is de Fidesz-partij uh, enorm in elkaar gezakt. Mm -hmm. Ze hebben nog 20% steun over van de... 50, 53, die ze hadden met die verkiezingen. Ja, dat is veel. Maar de mensen hebben geen idee wat dan te doen. Dus het, het, het kamp van mensen dat zegt: Ik heb geen idee op wie te stemmen en ik ga misschien wel niet, is ongelooflijk groot. Is misschien het dus dat enige wat hen. is een heel hen... onzekere factor. Is, is misschien het, het enige ja, wat hen in elk geval nog kan binden... de Hongaren, van, van, van jong, oud, links, rechts... en van hoog opgeleid tot laag opgeleid... dat ze in elk geval niet willen dat er vanuit Europa ingegrepen wordt. Dus dat het nationalisme daardoor een soort push krijgt... waar iedereen zich weer in terugvindt? Ja, dat zou kunnen. Nou, iedereen zeker niet. Uh, je merkt heel duidelijk dat er zich nu in het, in het kamp... dat zich verzet tegen Orbán en tegen wat hij doet... dat daar een heel duidelijk een overheersend gevoel is van... Wij zijn Europa, we willen Europa blijven... Mm -hmm. en we moeten een pro-Europese koers voeren. Dus er is een heel groot deel van de bevolking die, die die kant op wil. Maar het is bepaald niet ondenkbaar dat een ander deel van de bevolking... op dat antisentiment tegen Europa en, en voor het Hongaarse nationale denken... dat, dat daarop nog een hele hoop uh, aanhang te winnen is. Mm. Het probleem is alleen dat op het moment dat Orbán ook tegelijkertijd failliet gaat... Yeah. economisch het mm -hmm. land uh, in elkaar stort... Ja, dan, dan is die steun niet te handhaven. Precies, en, en, en uh, de steun die uh, ze graag zouden willen hebben... maar die ze misschien niet krijgen nu... omdat Orbán met dit soort wetgeving komt... dat is de steun van het IMF en van Europa. En dat staat dus nu ter discussie. Daar wordt volgende week dan pas over beslist. En als Hongarije dat niet krijgt, is het land failliet. Als Hongarije dat niet krijgt, dan is er een hele grote kans... dat het land failliet gaat. Ze zullen ongetwijfeld nog weer met maatregelen kunnen komen die het misschien nog een, een, een paar maanden... of misschien wel een half jaar of een jaar uitstellen. Maar de financiële situatie, daar zeggen zijn alle deskundigen het over eens... is zonder lening van het IMF en de EU hopeloos. Goed. Henk Hiers, iets korter dan wij wilden... omdat we geen lijn tot stand konden brengen met Hongarije... maar een volgende keer graag wel. Henk Hiers journalist, woont en werkt in Hongarije. Heeft een prachtige site, Kuifje in Hongurië. Gaat dat vooral zien en kunt u het niet vinden... doe dat dan via onze site, vilavpro.nl. Henk Hiers, hartelijk Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was het eerste half uur van Villa VPRO. Na het nieuws zijn we bij u terug met ons buitenlandpanel. En met een blokje cultuur. Blijven luisteren dus. Tot zometeen.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 Dit is Radio 1.